Uur. Dit is Maud Schreurs met het NW Journaal. Bij een uitslaande brand in Rotterdam is vanmiddag een vrouw zwaar gewond geraakt. Het vuur ontstond in een woning op de negende verdieping. De bewoonster liep brandwonden op. De politie heeft een 24-jarige man uit Rotterdam opgepakt voor brandstichting. Vermoedelijk in de relationele sfeer.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 Volgens persbureau EP werd hij s'nachts in de stad onder schot gehouden... door gewapende mensen die zich voordeden als agenten. Lokti was afgelopen nacht uit met wat vrienden... om te vieren dat hij klaar was met de Olympische Spelen. Op Corsica hebben vannacht zo'n 500 mensen meegedaan aan een massale vechtpartij. Aanleiding was dat toeristen foto's maakten van vrouwen in Burkini op het strand...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 Nee, Fafalessa, moet ik zeggen, speelt cello. En Gabriele Rota, zal zijn vrouw of zijn dochter zijn, speelt piano. Um, dus het trio voor klarinet, cello en piano van Nino Rota.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 Mm-hmm.